Een nieuwe bankencrisis kan ervoor zorgen dat de Nederlandse staatsschuld oploopt van 66 naar 86 procent van het bruto binnenlands product. Dat schrijft minister De Jager in een brief over de Griekse schuldencrisis aan de Tweede Kamer. In de brief noemt hij drie scenario's van hoe de huidige crisis zich zou kunnen ontwikkelen. Een bankencrisis is daar één van. De Jager gaf in de brief geen toelichting over de kosten van steun aan Griekenland of de kosten van een Grieks faillissement. Vanuit de Tweede Kamer was daar wel om gevraagd. Kamerleden kunnen die informatie wel vertrouwelijk krijgen. De jager maakt de cijfers niet openbaar, omdat ze erg onzeker zijn. De Turkse premier Erdogan heeft veel uitgehaald... naar president Assad van buurland Syrië. Hij zegt dat de tijd van repressieve regimes voorbij is... en dat Assad moet stoppen met het neerstaan van de protesten in zijn land. Doet hij dat niet, dan zal hij daar volgens de Turkse premier... persoonlijk een prijs voor moeten betalen. Mensenrechtenorganisaties melden dat er gisteren in Syrië... zeker 47 doden zijn gevallen. Michaela Krajicek heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi in het Canadese Quebec. Ze versloeg in de kwartfinale de als vierde geplaatste Canadese Rebecca Marino met 6-1 en 6-3. In de halve eindstrijd speelt Krajicek tegen de Tsjechische Strijussofa. Het weer bewolkt vanochtend vooral in het westen buien, maar vanmiddag ook in de rest van het land, maximaal tussen 16 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. A ah, en B bij verkeersinformatie vielen ze op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor de brug Gorkum staat 3 kilometer. In het noorden op de N31, drachten richting Leeuwarden, 3 kilometer bij Marsum. Als je expert bent in stoomstrijksystemen, dan kies je natuurlijk expert voor je primeurs.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 Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een politiek programma zonder politici. Dus nu al is dit een historische uitzending. Het hele land staat in de crisisstand... maar onze vertegenwoordigers in het parlement... willen pas met elkaar in discussie op Prinsjesdag. Opdat u die dag dus vrijhoudt. Maar wij hebben voor u de rekenmeesters uitgenodigd waarmee we aankondigen het trots economen debat. Economen, dat zijn de beste stuurlui aan de wal. U hoort ze steeds vaker. Zij weten hoe je moet optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. En bovenal, ze weten het vaak beter. Bij ons is Arjo Klamer altijd tegen de euro geweest, meneer Klamer. Klopt toch? Ja, dat klopt, ja. Zij heeft vastbesloten. Daar gaan we het over hebben. Fijn dat u er bent. Um, Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. En Jaap Koelewijn van Business Universiteit Nijenrode. Ook goedemorgen. Fijn dat u er bent, alle drie. En u kunt ons en onze gasten ook zien via de webcam. Ga naar onze website trostkamerbreed.nl. De zaterdagkranten in de Volkskrant die, uh, zien een bericht over de rijkentax. In Amerika willen rijken meer belasting betalen. In Spanje is donderdag een rijkentaks weer ingevoerd. In Italië loopt die discussie en in Frankrijk gaan rijken. Ook extra, uh, worden ook extra belasting uh, wordt daar gegeven. Solidariteitstaks. Helpt dat of is het vooral symbolisch? Rijke Grieken horen we er trouwens niet over. En die moeten er toch vast nog wel zijn. Zou het in, uh, in Nederland kunnen? Hier is de belasting al 52 procent. Er wordt wel op een andere manier veel geld gegeven. Zo lezen we dat ook in de Volkskrant. Dat uh, Joop van der Ende dat bijvoorbeeld uitgeeft. Dat wat hij over heeft aan veel kunst en uh, cultuur. En meneer Koelewijn, is dat wat uh, uh, voor ons om deze discussie is, uh, echt uh, realistisch te maken? rijke... Uh, uh, oproepen wat meer uh, te geven? Ik denk dat voor een deel symboolpolitiek, zowel in Amerika... waar de inkomensverdeling en de vermogensverdeling... extreem scheef is, zou het kunnen helpen. Maar ik denk niet dat Obama dat, uh, dat aandurft. Um, het is symboolpolitiek, maar wat de onderliggende gedachte is... en dat is natuurlijk wel het resultaat van uh, 30 jaar neoliberaal beleid... is of die dat extreme verdienen aan de top... Uh, of dat heel veel verdienen... Of dat maatschappelijk gezien wenselijk is. En het leidt tot spanning. Uh, in Amerika was 1950 de, het verschil tussen de man op de vloer en de topman een factor 200 kuissalaris. En dat is opgelopen nou, uit mijn hoofd tot 1000 of 1200, afhankelijk hoe je het berekent. Dat soort extreme verschillen wordt kennelijk in de samenleving niet meer geaccepteerd. En ik denk dat het een signaal is dat hieraan een. Nou, in ieder geval een matiging moet komen. Ja, maar over het Nederland wordt dan meteen gezegd... nou, wij betalen hier al 52 procent, dus dat is wel mooi, meneer Klamer. Nou ja, dat is ook wel zo, maar de rijken worden wel steeds rijker. En ik ben het met mijn collega wel heel erg eens... dat dat wel een goede zaak is als we daar ook wat meer aandacht aan besteden. Maar wat ik vooral zinnig vind is eigenlijk de hele discussie... en Joop van den Ende geeft daar een mooi voorbeeld van. Als je veel verdient, wat doe je met dat geld... En waar ik graag het graag over wil hebben... is over het belang dat we investeren in het eigen land. Dus ook als je als rijke... we hadden het net over de Grieken. Er zijn een paar waanzinnig rijke Grieken... maar die nemen hun geld naar het buitenland en zetten het daar, ja. besteden het daar. Joop van der Ende maakt er een mooi nieuw theater voor. Bijvoorbeeld. En dat vind ik, een, dat vind ik nou een, een, een lichtend voorbeeld. Als je rijk wordt en je gebruikt het geld om te investeren... in bedrijvigheid of cultuur of zorg... In het, uh, in het eigen land, uh, dan, uh, dan draag je iets wezenlijks bij. Dat en is ook dan een vorm van zinig, ja. maatschappelijke verantwoordelijkheid ja. nemen. U, u schudde meteen al nee, Bas Jacobs, toen, u zei, toen Klamer zei... de rijken worden steeds rijker. Dat is in Nederland niet zo. Toevallig ja. heb ik hier heel veel wetenschappelijk onderzoek naar Ja, gedaan. dat is waar. En, uh, dat, uh, en ook over uh, hoe hoog het toptarief moet zijn. Uh, in Nederland hebben we een hele dunne inkomensverdeling aan de top. Heel weinig rijke mensen. Ja. En uh, uh, ja, zeg maar, wat je moet doen om het, uh, uh, het tarief te berekenen... wat je maximaal kan heffen... is eigenlijk weten hoeveel mensen er zijn... en hoe gevoelig ze reageer, reageren op, een, op het hoger uh, belastingtarief. Maar is het, het niet te ingewikkeld? Nee, nou, sorry. Ik, ik, ik probeer uit te leggen. Als je dat, het is een, een, een exercitie in mechanica. Het enige wat je moet weten is hoeveel de belastinggrondslag krimpt... als je het zwaarder gaat belasten en hoeveel mensen er zijn. En dan vind je dat in Nederland het toptarief ongeveer optimaal is. We kunnen bijna niet meer... Uh, of, ik zou willen zeggen, als we het toptarief zouden verhogen naar 55-60%, halen we niks extra op. Klopt, in Amerika, daarentegen, is het heel anders. Uh, in Amerika is de, uh, ongeveer 50% procent van de economische groei... in de afgelopen 30 jaar naar de rijkste 1% procent van de mensen gegaan. 99% procent van de mensen heeft dus die andere helft van de groei gekregen. Dus hm. die inkomensongelijkheid in Amerika is gigantisch toegenomen... en het is in Amerika volstrekt redelijk om daar hogere toptarieven uh, uh, te hanteren. Daar leefde het substantieel veel inkomsten ja. op voor de overheid... om uh, bijvoorbeeld het begrotingstekort weg te werken. In Nederland gebruiken. zou dat dus gewoon helemaal niks uitmaken. Maar, uh, maar wat je in Nederland zou kunnen doen... is wel alle gaten dichten bij de vermogens. Bij de ja. hypotheekrenteaftrek, bij de erfenissen, bij de pensioenen. Daar zitten enorme gaten... waar met name welvarende mensen van profiteren. Als je iets wil doen in Nederland om de rijke mensen zwaarder te belasten... moet je het daar zoeken, niet maar dan, in inkomsten belasten. Wat bedoel je dat ze eigenlijk met hun inkomen vertrekken uit Nederland het onderbrengen... Uh, op uh, eilanden te zuiden van het Verenigd Koninkrijk, om maar een voorbeeld te geven. Door, we weten uit ervaring dat, dat de rijken het vermogen hebben... om vermogen ergens naartoe te brengen waar ze minder last hebben van de belastingen. Nee, maar we, we hebben gewoon in onze institutionele setting ingebakken... dat we heel veel subsidie geven, bijvoorbeeld via de, de hypotheekrente. Dat werkt een beetje Bijvoorbeeld ja. via de subsidies op de pensioenopbouw... daar geven we 5% van ons nationaal inkomen aan belastingderving aan uit... 5%. Ja. Dus daar kan je best wel wat belasting verzwaren. Want het zijn met name de hoge inkomens die daar disproportioneel van profiteren. Uh, je ja. moet denken aan de Orde Vergroten: dat de, uh, iets van, van de driekwartrijkste mensen. Uh, meer dan. Uh, sorry, de kwart rijkste mensen. iets van driekwart van het profijt trekt uit die regeling. Ja. Maar we hadden het niet alleen daarover. Ah, we hadden graag. het over. Uh, kijk, de economen gaan uh, snel, snel geneigd. om dan direct over belastingtarieven te hebben en zo. Maar we hebben het ook over het morele. Uh, Karakter. En wat ik wel interessant van deze discussie vind... is dat rijken elkaar nu gaan aanspreken van wat doe je eigenlijk. Uh, in Amerika staat eigenlijk veel meer in zwang dan, uh, dan hier hier als je iemand vraagt van uh, je verdient heel veel geld. Wat doe je met je geld? Uh, dat is eigenlijk een onoorbare vraag. Uh, terwijl in Amerika dan uh, wel een antwoord verwacht wordt... in de zin van ik draag bij aan dat museum of ik doe dat ja, of dat, dit. Dat is, en dat betekent een, een mentaliteitsverandering is... en dat vind ik wel weer interessant van deze tijd... is dat het niet meer alleen maar is wat betaal ik... en daarmee is al mijn verantwoordelijkheid is op... Um, ik heb het al betaald namelijk. Nee, we gaan elkaar nu aanspreken. Wij ook als hoogleraren van... Uh... Want wij verdienen ook wel redelijk. Wat doen we met ons geld? En dat we dan niet alleen zeggen, nou, uh, dat is mijn pakje aan. Nee, we hebben ook blijkbaar, ook, jij en ik, ook een verantwoordelijkheid. Ook, ook om ons steentje bij te dragen. En onze verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld in de culturele sector. die nu zo zwaar gesnoeid ja. is. Ik vind dat een gezonde ontwikkeling. En, en dat is waar, waar, waar deze rijken het er eigenlijk over hebben. Dus Paul en Poelman uh, en, en Joop van der Ende. en nog een derde en die. Scheenbouwer, de Scheenbouwer, kpn of, die Ja, nou die zeggen van, ja, wij toch? moeten onze verantwoordelijkheid nemen. En dat vind ik een mooi. En dat gaat uh, verder dan het betalen van ja, belastingen. Dus dat, dat, dat belasting. betekent ook zeg maar, een, een eigen verantwoordelijkheid voor, ja. een, voor een bijdrage die je doet aan de ja. samenleving. Ja, maar en dat je daar niet meer weg... wel wel zaken perspectief hebben. Ik bedoel, ja, uh, in Amerika zijn de reële inkomens van de onderste 30% van inkomensverdeling de afgelopen jaren, sinds eigenlijk de grote liberalisatie onder rekening, 50 tot 60% gedaald. Dus mensen hebben de helft minder koopkracht. En dat is een heel groot probleem. En dat is een van de problemen die Amerika nu ook zo aan het ontregelen ja. is. He, want daar ontstaan ook effecten als de hypotheekcrisis... door allerlei ja. andere oorzaken, crisis in de zorg. En je ziet ook dat een onevenwichtige samenleving in Amerika is onevenwichtig. Daar voelen mensen zich ook minder veilig, minder prettig. He, want wij, wij mopperen wel heel veel op ons land. Maar uh, op een wereldschaal gemeten zijn Nederlanders ook... voelen zich redelijk tevreden. We zijn een tevreden volkje, ja, toch? toch? Ja, alleen ja. Benen en Zweden zich nog wat prettiger voelen... Maar wij hebben natuurlijk een land met een vrij stabiele inkomensverdeling. Neemt niet weg dat mensen die een paar miljoen scoren bij of een paar miljard scoren bij beursgang. Ja dat die wat terugdoen, vind ik wel eerlijk. Ja, maar okay. het is toch ja. wel, even voor alle duidelijkheid... dat we dat allemaal wel goed begrijpen. Want Bas Jacobs gaf net een uitleg... dat rijken op zich al veel belasting betalen. Er zijn toch in Nederland toch best een hele hoop mensen... die echt meer dan modaal verdienen. Er zijn toch ja. een hele hoop mensen in ja, Nederland... Hij zegt die... niet nee. dat ze meer betalen. Ja. Oh, ja, precies. oh nee, want ze komen wel weg met allerlei flinke aftrekposten. Ja, dat is dat, okay. uh, nee, dat daar... we dat even goed vastgesteld ja, hebben. Goed... Oké, okay. ja, okay. Over rijken gesproken. We hebben een rijke koets een gouden koets. Gaan we morgen ook, of dinsdag ook weer allemaal naar kijken. Uh, dat is natuurlijk de gouden koets die op Prinsjesdag gaat rijden. Die gouden koets staat vandaag ook in alle kranten. Een heel ander aspect van de Prinsjesdag. Die, die koets is in het nieuws doordat kamerleden zich hebben gestoord aan het zijpaneel van deze koets. Een zijpaneel waarop geschilderd staat Hulde der Koloniën. Het zijn uh, halfnaakte zwarte mannen en vrouwen, schrijven de kamerleden in een opiniestuk. En die, die betonen daarmee hun eer aan de koningin. Ja, dat, dat verwijst natuurlijk naar onze uh, koloniale geschiedenis. En deze Kamerleden zeggen, daar moeten we vanaf. Dat paneel, dat moet er vanaf. Dat moet gewoon in ergens in een museum. En dan moeten we niet meer met z'n allen naar hoeven kijken. Meneer Klamo, hoe kijkt u daarnaar? Dat, dat paneel, moet dat er inderdaad af? Ja, vind ik vind het moeilijk. Koloniaal verleden is een onderdeel van ons verleden. Ik vind het wel goed dat we daar uh, aan herinnerd worden. We zijn daar ook uh, uh, behoorlijk rijk van geworden. We hebben daar misbruik van gemaakt... Het is een heel, uh, ook een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. We kunnen daar niet al te vrolijk over zijn. Maar die koets, die rijdt er nog wel een vrolijk mee rond. Ja, en dat is. Maar uh, nou goed, de vraag is hoe je daar dan naar kijkt. Uh, ik, ik kijk daar altijd met een, met, met een soort pijn in mijn hart naar. Want ik merk dat wij als land. Dus blijkbaar ons zo hebben opgesteld. En nog steeds op een bepaalde manier doen misschien. Maar uh, dat wij gebruik maken van allerlei. Uh, uh, uh, misstanden in de wereld. om daar economisch beter van te worden. Ja, maar het is uh, een stukje van de geschiedenis. Zou u zeggen: het ja. moet eraf? Of zegt ja, u nou, van: laten maar op zitten? Ik, ik ben geneigd om te laten, te, te laten staan omdat we ons bewust moeten worden wat voor een verleden we hebben. Ik bedoel niet dat we dat verheerlijken. Integendeel, ik vind ook uh, dat we die schadeloosstelling uh, eindelijk eens moeten gaan betalen. aan uh, die mensen wiens, uh, wiens ouders we uh, vermoord een hebben. Het is een beetje ongelukkig moment om daar nu over te beginnen. als we in zo'n crisis zitten. Hè? Maar goed, dat is. Ja. Als, nee, als, je, als je vindt nee, dat je moet doen, moet je betalen. Nee, ja, ik vind dat week je week was dat zeg ik niet natuurlijk. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Schreeb ook. Ik bedoel, begrijp. Niet dat we daar de consequenties hmm. van, van willen nemen. Okay. Ook de economische consequenties. Maar even maar, terug naar de koets. U zegt, laat het erop zitten. Uh, Wees je je bewust van de koloniale geschiedenis. Ja, ik kijk er met pijn in je hart naar. Nou ja, ja en Bas, nou wil ik... ik vind Jacob, vanuit, oh, Peter sorry. wijn, sorry. Nou, ne ne ne ne neem ik niet kwalijk. Peter Koenewijn nogal voor meek. Ik haal even twee door elkaar. En vooral bij vrouwen boven bepaalde leeftijd. Want de waren verliezen toen ze 18 waren. Kijk, wat mij opvalt, hè, wie er nu weer mee komen met zo'n vrouw, mevrouw Mariko Peters en uh, yeah. de meneer Van Bommel. Harry Van Bommel van Harry de SP, van van Mariko SP. Peters van GroenLinks. Nou, beide toch ook wel met een krasje op hun eigen blazoen. Die, die hangen nu weer vreselijk de moraal weer eruit. En die gaan dus met een grote spuitbus over ons verleden heen. En maken zich in feite op een andere schaal, andere verhoudingen. Gedragen zich die op een manier die we met de normen van nu ook niet prettig vinden. U zegt ze moeten hun mond houden? Nou, ja, ik kan zeggen, toch? nou, ik vind met name mevrouw Peters, daar zit zitten, daar zitten in haar... wat zij heeft gedaan, een aantal dingen die op zijn minst discutabel zijn... die heeft de schijn tegen zich gekregen. Ja, ja maar dan moeten we wel even... mensen We zijn het natuurlijk al lang weer vergeten... die is verliefd geworden op, op iemand en die heeft ze ook een subsidie gegeven. Ja, dat had je, en daar je dus niet moeten doen. Beetje... Althans, ze heeft advies moeten uitbrengen ja, ja, over had je dus een dus subsidie. Ja. Nee. Heet dat. ja, dat heet Ja, dat heet het en dat had je dus niet moeten doen. En ik vind het dus... Ik vind het, ik vind het zo ongelooflijk moraliseerd en vooral dat je het weg wilt doen. Oké, okay, Bas ja, okay, ja, Jacobs, dan daar weg. nog even over. Die, die gouden koets, kan die zo blijven rondrijden dinsdag of zou er iets mee moeten met dat zijpaneel? Nou, ik ben het met Arjo Klaver volkomen eens dat wij een uh, handje hebben van alle vervelende dingen in ons verleden weg te willen poetsen. Of het nou om de pollutionele acties gaat of de jodenvervolging of Srebrenica. In Nederland uh, willen we altijd ons beter voordoen uh, dan we in werkelijkheid zijn. En uh, uh, die. Uh, die actie om dit weer weg te poetsen... Uh, getuigt inderdaad van een merkwaardig zelfbewustzijn... dat uh, uh, Nederlandse politici heel graag als de dominee op de bres gaan staan... Hmm. om allemaal te vertellen hoe goed het is. Uh, ja, ik ja. zou graag een wat, uh, wat bescheidene rol ja, en ja. wat minder dat vingertje willen zien. Ja. Want uh, en, ons verleden is niet zo mooi. Als we mogen ook dat de zilvervloot niet meer zingen... want Piet hein was ook gewoon door de staat aangestelde piraat. Dus we moeten, als we nou echt goed gaan opruimen, geen zilvervloot meer... En Misschien ook Sinterklaas Zwarte Piet, want het is ook wel erg kleurrijk. De straatnamen worden ook ja. wel eens veranderd. Ja. In, in Den Haag, in de wijk Transvaal, is uh, ja, ja. het boerenplein veranderd in het Mandelaplein. Ja. Nou, mijn... Is dat ook geschiedenis wegpoetsen of is dat gewoon uh, de, meegaan met de, de, tand, met, de, met de het, tijd? Dat een nu. beetje geschiedenis wegpoetsen. Een uh, ander voorbeeld is: uh, in Zetten had je de straat Vinkensieper. En meneer Vinkensieper was in de tijd iemand die uh, zich heeft gegeven aan zijn patiënten. Maar de andere Vinkensieper was een familielid. Ja, sorry. Euh, dan moet je, die naam hebben ze dus weggehaald, hè? Want ja, het was zo'n beladen naam. Denk, maar die manier om het ging, was het niet beladen. Dus als je zo gaat beginnen, dan ga je inderdaad gaan overal straat weghalen. Dat kan niet. Maar, okay. Ja, okay. Nou, het is, het is duidelijk, er moeten eerder nog uh, extra panelen op de koets uh, worden uh, bevestigd dan dat er eentje afgehaald moet worden. We zullen de dinsdag in ieder geval extra opletten. Dit waren de kranten. Weekoverzicht. We praten zo verder, maar eerst kijken we even terug op de afgelopen politieke week. Want ook deze week hing er de geur van crisis en ontbinding in de lucht. Europa, de euro, Griekenland. De oplossing is zo moeilijk niet. Maar ja, je gaat het pas zien als je het door hebt. Ik denk dat als een crisis is, wat je moet doen is uh, gezamenlijk het probleem beoordelen en gezamenlijk het probleem oplossen. Gezamenlijk het probleem oplossen. Als de verlosser zelf het zegt, klinkt het simpel, maar simpel is het moeilijkst. Vooral als de politiek erover gaat. Want als de minister van Financiën zelf het F-woord laat vallen, is het hek van de Dam. Ja, we houden wel met meerdere scenario's rekening. Ik doe zelf over de waarschijnlijkheid van een faillissement van welk land dan ook... Geen uitspraak. Geen uitspraak is ook een uitspraak. Er was geen houden meer aan. En daarna kon de jager vooral de paniek gaan dempen die hij zelf had veroorzaakt. Van die leningen die we als overheden aan elkaar hebben geleend... vind ik dat alles wordt terugbetaald. En daar ga ik inderdaad ook absoluut nog steeds van uit... dat ze alles zullen terugbetalen met rente. Zo gaat het vaker. Een politicus die zegt dat hij iets niet gaat zeggen... zorgt voor de meeste onrust. En voor je het in de gaten hebt, wordt het dan al gauw een zootje. Ik heb... Heel duidelijk de neiging om te zeggen... als iedereen zijn kop nou eens een keer dicht houdt... en gewoon doet wat gedaan moet worden. Doen wat gedaan moet worden. Veeg je stoepjes schoon, hou je deur op slot, zo moeilijk is het niet. Maar juist dat slot is dus kapot, dat is wel duidelijk. Deze week bleek ook de miljoenennota niet veilig opgeborgen. Het ding kwam één dag te vroeg naar buiten. En dat terwijl minister Donner, na de computerinbraak van vorige week... toch echt wel wist dat er op het internet geen dag of nacht bestaat. Omdat op het internet je te maken hebt met de wereld... Uh, waar het uh, middernacht niet geldt, daar gaat de zon nooit op. Althans, het gaat onder en er is altijd uh, ergens waar de zon opgaat. Voor de miljoenennota ging de zon net iets te vroeg op... en juist dat had premier Rutte willen voorkomen. Hij is er netjes opgevoed om te zeggen wat hij dacht toen hij het lek ontdekte. Ja, het is niet zo beleefd om dat nou u te vertellen. Oh. <lacht> <lacht> Misschien was dat wel een hele heldere gedachte. <lacht> dat was een hele heldere ja. gedachte, maar die leent zich niet helemaal. Zelfs niet voor de, U praat graag Engels, shit. <lacht> Ik ga dat niet herhalen, maar... <lacht> We zijn er zelf niet bij geweest. Maar dat er in de trevenzaal harde woorden zijn gevallen... dat hebben wij uit goede bronnen wel begrepen. Liever had het kabinet eerst zijn eigen verhaal verteld... voor de stellingen werden ingenomen. Want de premier weet, voor een meerderheid... heeft hij ook de stemmen nodig van de oppositie. Rutte kan misschien niet uh, rekenen, maar kan wel tellen. Het is het duivelse dilemma van de P van de A. Of het nu gaat om geld voor de Grieken of hulp bij het pensioenakkoord. Job Cohen zegt wel deze regering te willen wegsturen. Maar als puntje bij paaltje komt, geeft hij het kabinet toch steun. Het kabinet heeft grote problemen. De coalitie valt uit elkaar. En als dan het kabinet bij ons komt, kunnen ze onze plannen uitvoeren. En als de heer Wilders dat niks vindt, dan trekt hij de stekker er maar uit. De stekker eruit. Maar daarvan lijkt althans nog dit jaar geen sprake. Al lijkt er ook al lang geen sprake meer van echte liefde.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 dat 2012 het jaar van de waarheid wordt. En dat er ja, beren op de weg liggen, of het, het nog gaat over het Europa-dossier... of het nog gaat over het uh, ombuigingsdossier. En dat we daar ook niet geen doekjes omheen uh, uh, hoeven te wenden. Een verstandshuwelijk, het jaar van de waarheid, beren op de weg. We zeiden het al, het is een sfeer van crisis en ontbinding. En daarom toch nog één keer de verlosser... die weet dat als de een de bal heeft, de ander niet kan scoren. Ik doe weer geen Einstein voor te zijn. Het dat is, dat is, dat is, dat is vrij simpel. Maar ik begrijp niet dat die mensen het niet hebben zien aankomen. Ik denk dat elke blinde dat heeft kunnen zien aankomen. Tros, Radio 1. Ja, het is 11 uur 22, acht minuten voor half twaalf. En u luistert naar Tros Kamerbreed En tot 12 uur praten we met drie economen. Misschien wel uh, vanochtend in de rol van schaduwministers van Financiën: Bas Jacobs, Arjo Klamer en Jaap Koelewijn. Um, nou, wij zijn hier goed gedocumenteerd... voor als er iemand uh, niet uh, de waarheid verkondigt... een miljoenennota heeft. We zoeken we. het op. 18 miljard uh, monitor hebben we. De economische vooruitzichten die ongewis zijn... die staan in de macro-economische verkenningen. Dus we zijn gedocumenteerd. Um, toch, uh, meneer Klaar, maar kunt u als eerste iets positiefs noemen... over die miljoenennota? Nou ja, positief... Um, ik vraag me wat, maar... Um, ja, precies. Maar ik vind nou, even goed... Um, Nee, ik vind het goed dat, dat hier en daar uh, we uh, de ruimte opzoeken. He, dat we um, hier en daar de overheid zich terugtrekt. Dat bepaalde programma's, die toch wel een beetje als een heilige koe uh, daar stonden... Uh, is uh, op de kop gezet worden. Bart. En uh, dat en, we kijken of het ook anders kan. Maar nou Wat is dan zo'n heilige koe? Uh, nou, waar... De cultuursubsidies. Dat is mijn eigen uh, onderwerp natuurlijk meest omdat ik als, als on, uh, mijn onderzoek gaat meestal daarover... Uh, dat is uh, uh, waanzinnig pijnlijk wat daar gebeurt. Uh, het was eigenlijk ondenkbaar dat het überhaupt mogelijk zou zijn. Um, en nu gebeurt het wel met een staatssecretaris... die totaal ongevoelig is voor welke argumenten... ook zijn kant op uh, geslingerd worden en gewoon doorzet... Uh, ook een btw-verlaging, die uh, verhoging, die, uh, waarvan iedereen eens is dat een slechte maatregel is, gaan we toch doorzetten. Dat vind ik dan dus niet goed, maar als u vraagt me wat wel goed is. Ik vind het wel heel spannend om te kijken wat, voor gaat, wat er nu gaat gebeuren. Nu die cultuursector met zo'n zware, want het is echt een enorme zware ingreep, geconfronteerd gaat worden. Yes. Moet dat we moeten meer op... zelf, uh, zelf bedenken ja. hoe producties te betalen, of ja. het kaartje voor ons moet duurder ja. Maar dan heeft u het over het effect van de bezuiniging. De zuinigheid uh, brengt uh, bepaalde gedaan. creativiteit teweeg. En het is ook altijd heel spannend of een sector daar positief op kan reageren. door nieuwe dingen te gaan doen. Ja, nieuwe ja. dingen te gaan bedenken. Dat is en nog dat niet is... meteen echt een positief iets uit de miljoenen Maar u bent benieuwd naar het positieve effect van nou, ja, deze zaak. Ja, dat is waar we het over hebben. Ja. Kijk, je, je, door door zo'n maatregel te nemen. waarbij natuurlijk iedereen uh, uh, overvalt. Het is nogal wat. Uh, ook de VVD in eigen kring heeft daar uh, enorm veel last van. heel veel VVD'ers zitten in die besturen van die uh, culturele instellingen. En uh, die krijgen behoorlijk wat voor hun kiezen. Toch doorzetten en kijken wat er gebeurt. Ik vind dat, een, uh, ja, ik vind dat wel spannend. En, ja. um, dus als u me vraagt iets positiefs, dan ja, zou ik dan daar... dat. Nou ja, goed. Het, het, misschien dat het een bepaald effect heeft. Wat tot inventiviteit in een bepaalde sector ja. leidt. Om, uh, om het zelf te betalen. Je hebt koelenwijn. Kunt u iets. Positiefs noemen? Nou, as we speak, uh, ik heb daar natuurlijk voor een keer naartoe kwam er ook al over nagedacht. U vreesde deze vraag. vreest vreesde deze vraag, ja. ja, Kijk, oké, okay, Basja. Oh, hey, nee, nee, nee, nee, kijk. Wat. wat um, er komt een hoop ellende over, over ons heen, maar uiteindelijk blijkt de Nederlandse economie toch redelijk robuust te zijn. Het zou beter kunnen en we gaan maar met 1% groei de komende jaren, maar. Uh, zelfs onder dit, wat toch weer een, een, een heel vervelend scenario is, hè, een, een uitbreiding van de bankencrisis naar de, overheid, de overheidsfinanciën, dan blijkt toch de Nederlandse economie daar redelijk goed tegen bestand te zijn. Werkloosheid blijft erg beheersbaar, vergelijk dat eens met het buitenland. Alleen wat ik nou mis in dit verhaal is dat ze er nou eens een keertje zeggen: van we staan er goed voor maar om het goed te houden, moeten wij die en die ingrepen gaan doen. Ja, dus dat is, dat is wel interessant dat u dat zegt even kort. Want in, in, in die stukken van het Centraal Planbureau... staat ergens verscholen aan het eind... Uh, als laatste zin, dat, dat we niet zo somber moeten doen. Want eigenlijk uh, in Europa gaat het best wel goed. En dat moeten we ons ook wel realiseren. En er zijn heel veel arme landen, ik zeg het even in mijn eigen woorden... die daar jaloers naar kijken. Maar dat is niet het beeld van uh, wat de regering ons voorhoudt. Nee, en dat, dat wordt ook versterkt door de discussie over de pensioen. Hè. We hebben het woord casino-pensioen ja. gebruiken. We. Dan denken ik bij mezelf, je hebt tenminste nog een pensioen. Er is een goede zorg in dit land. Het gaat hier in. Best redelijk. Ja, dus eigenlijk is het positieve uh, van de miljoenennota dat het allemaal veel positiever is dan de regering ons zegt. En wij praten onszelf, dat er is een crisis... Maar de ellende in. omdat er geen perspectief wordt geboden, ontstaat er ook geen hefboom... om met elkaar uit die crisis te komen. Nou, oké. Okay. Nou, dat is op zich wel een, een opgewekt begin voor uh, deze nee. uitzending op de zaterdagochtend. Er is dus nog hoop, alleen staat het niet in die miljoenennota. Bas Jacobs? Nou, wat ik uh, opvallend uh, positief vond is dat ik de miljoenernota voor het eerst in mijn leven een leesbaar stuk vond. Oh. Dat het uh, uh, ja. zeer helder was uitgelegd, ingewikkelde begrippen worden toegelicht. Uh, uh, en ook doordat het buitengewoon helder is, wordt pijnlijk duidelijk dat er een, geen enkele visie zit achter ja. deze miljoenen ja, en, en, uh, ja. en dus we verpakken het niet in wollig taalgebruik, uh, maar uh, het wordt heel pijnlijk duidelijk dat er ja. een hele hoop macro-economische draadjes los zitten, uh, om het zo maar te zeggen. Waar blijkt het uit? Geven ze een voorbeeld? Nou ja, de, de, de analyse die wordt gemaakt in de miljoenennota is dat de schulden zijn de problemen van, zeg maar, de moeder alle problemen. In Nederland we hebben te veel geschuld, dus wat gaan we doen? Bezuinigen. In Europa we hebben te veel geschuld, dus we gaan bezuinigen. En, en, en er wordt, uh, vind ik, en uh, uh, uh, ik wil Paul Krugman aanhalen, die noemt net uh, de donkere tijden van de macro-economie. Wie is dat? Ik, Paul Krugman, Nobelprijswinnaar, economie, uh, hoogleraar... Harvard. Uh, uh, nee, nee, nee, uh, Princeton dus, en yeah, yeah. columnist van de New York Times. Um, die zegt dat we allerlei lessen uit het verleden zijn vergeten. Van, van, uh, van, van Keynes tot Friedman. En dat we nu inderdaad in een soort macro-economische donkere tijden leven... waarin we dreigen de fouten uit de jaren dertig te gaan herhalen. Nou, dat blijkt uit deze nota ook. Want die analyse, zoals u die uh, leest in de nota, we hebben te veel schulden, dus gaan we bezuinigen, die klopt niet. Die klopt uh, maar voor een heel klein beetje. Ja. Uh, de, natuurlijk is het zo dat landen die schulden hebben wat meer rente moeten betalen. Maar de rentes die je in de eurolanden ziet. hebben al lang niet meer te maken met uh, uh, uh, het risico dat ze niet kunnen terugbetalen. maar met een grootschalig wantrouwen van de markten in het eurogebied. En het heeft te maken met één. een volkomen defect in de constructie van onze eurozone: dat we geen minimale budgettaire achtervang hebben van het monetaire project. Je hebt dus een minimale overdracht van budgettaire soevereiniteit nodig om paniek te bestrijden op die markten, om landen gaan die... Gaan om. Uh, dat wisten we er toen we eraan begonnen, ja. maar dat moet opgelost worden. Daar staat niks over in de miljoenennoten. Nee. Nee. Tweede probleem, dat we een voortetterende bankencrisis hebben... die tot een Japans zombiebankscenario gaan, uh, gaat, gaat leiden als we niks doen... Daar zien we niks over terug. De, een paar, paar Lippendienstopmerkingen. Ja. Dat, we, dat we een beetje kapitaaleisen verzwaren. Dat we een beetje in internationaal opzicht met na, nadenken zijn over beter toezicht. Allemaal veel te weinig. En veel te laat. We zijn drie jaar na de crisis En we hebben nog, nog niks gedaan om die banken op te Ja, Dus krijgen. u vindt het positief, met andere woorden, dat het zo helder is beschreven. En daardoor kunnen wij zich goed loos. zien dat het visieloos is. Precies. Dat is de, de, mooie vorm geen inhoud. Ja, ja. Mooie vorm geen inhoud. Bent u okay. alle drie eens? Ik nou, ik ben wel eens met, met, met wat je net zei... dat er geen macro-economisch beleid achter ligt. Dat het heel merkwaardig is natuurlijk. We hebben, uh, als macro-economen zeggen wij van... ja, uh, als, als we uh, dreigen... Uh, af te glijden, dan, uh, dan moet je wel uitkijken met, uh, met je bezuinigingen. Want dan ga je alleen maar toevoegen aan de het afglijden. En je gaat nog minder uh, als overheid uh, ga je de boekriem aantrekken. Ja, want Mark Rutte die zegt ja. steeds, hè, die zei aan het begin uh, bij het aantreden van dit kabinet... we gaan uh, uh, het zand weer uit de machine halen, we gaan de machine weer uh, ja, maar uh, laten, goed. laten ja. draaien. Maar als, je heel, maar als je heel erg gaat bezuinigen, dan kan dat natuurlijk toch niet. Dan je geen brandstof in de machine. En nee. En, nee. Uh, wat, wat, ja, wat, wat Rutte nu doet... Kijk, onder Zalm was er een... Uh, uh, dan ga ik niet Zalm met terugwerkende kracht uh, opheven. Maar Zalm had een hele duidelijke norm. Hij als je een, voor een aantal jaren een plan hebt gemaakt... Je hebt een bepaalde economische groei geprojecteerd... En die groei blijft achter... Moet je daar niet heel spastisch op gereageerd... Door onmiddellijk daar bezuinigingen oh. overheen te gooien. Dus de zalm zei, je hebt een bepaalde niveau van je uitgaven... En dan ben je bereid om de schuld daar een beetje op te niet laten... Niet meteen panikeeren. Nee. Wat we nu doen... De, Groei valt terug, de schulden zouden er wat op dreigen te lopen. Maar wat doen we? We gaan dus nu gelijk weer bezuinigen. Een land als Nederland met een spaaroverschot, met de sterkste concurrentiepositie binnen Europa... gaat een beleid voeren alsof er een drama aan de gang is. Maar is er dan geen drama aan de gang? Ja, Wij horen toch elke uh, dag alleen maar dat er een ja, groot drama aan de gang is? Het grote is. drama zitten, wat Bas Jacobs al zei... in een aantal landen binnen Europa die te veel schulden op hun boek hebben. Dat is bekend, Italië, Spanje... En Griekenland is een appendix in financieel opzicht. Een ander groot probleem is dat ook in beschaafde landen, zoals Frankrijk en Duitsland, het bankwezen met hele grote problemen zit. En daar hebben we heel lang over getalmd om het op te lossen. Voor een groot deel zijn die schulden die de banken hadden vanuit Griekenland en andere landen nu overgeheveld naar de ECB. Lees opnieuw de Europese de Europese Centrale Bank. Europese Centrale Bank. Wat tijd had moeten gebeuren met die bank, met die schuldencrisis van Griekenland... is dat er gezegd had moeten worden... een land dat 150% als inkomen als schuld heeft staan... kan dat niet via een normaal bezuinigingsprogramma wegwerken. Dat en... gaat nooit lukken. Dus daar moet je op afboeken. En dan dat wil zeggen er... schulden kwijtschelden. Ja, ja, ik bedoel dat gewoon incalculeren, het F wordt van... Uh, van, van, van de minister van Financiën. Gewoon failliet zeggen. Nee, zeggen van: jij kunt een stuk van je schuld niet terugbetalen. Dan gaan we met jou een plan bedenken, Griekenland. Dat we jullie schuld een stuk herstructureren, langer maken tegen een lagere rente. Ja. En accepteren dat we een deel niet terugkrijgen. Ja. En die verliezen laten we ook nu zien. En banken die te veel vordering hebben op landen als Griekenland. Die moeten namelijk nou aan, aan de aandeelhouders toe gaan en zeggen: Aandeelhouders, wij hebben als bankmanagement hier een fout gemaakt. U moet bijstorten. Maar goed, dat, uh, dat, dat gebeurt als zodanig, zo simpel als u dat nu zegt, nog niet. Daar is nog geen beslissing over gevallen. Nee, de banken die zitten nu rustig te wachten dat die regeringsleiders uh, de problemen uitstellen. En ondertussen verdwijnen de schulden in de ECB. Ja, en, en de pro het probleem is dat we uh, de schuldencrisis in Zuid-Europa. en de bankencrisis in Noord-Europa zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ja. En wat we in Europa nu aan het doen zijn, is we me proberen elkaar het nemen van het verlies op de landen die teveel hebben geleend... in de schoenen te schuiven. En uh, in Noord-Europa... Uh, ze hebben echt boter op ons hoofd. Op het moment dat we met een moreel vingertje tegen Zuid-Europa gaan zitten zeggen. Uh, Jullie hebben te veel geleend. Ja, wij hebben ze dat geld geleend. Ja. En onze banken zijn daardoor in een probleem gekomen. En onze banken hebben vervolgens weer een claim op ons als belastingbetaler. Hm. Dus de schuldenberg in Zuid-Europa is net zo goed het probleem... van de Zuid-Europese belastingbetaler als van de Noord-Europese belastingbetaler. Yes. En dus moeten we er gezamenlijk uitkomen. Wat dan moet gebeuren is een idee van hoe we de schade voor het Europroject zo klein mogelijk houden. En uh, daar hoort het herstructureringsidee van uh, koelenwijn bij. Maar... Uh, daar ben ik het volkomen mee eens. En, maar dat betekent dus dat onze politici de realiteit... eindelijk een keer onder ogen gaan zien. Maar wie moet dan en met dat idee komen? Nee, want, want, want... Die ideeën zijn er al lang. De politici schuiven nu alle problemen in de, in de ECB. En de ECB dreigt nu haar monetaire uh, onafhankelijkheid te verliezen. omdat die Omdat de politici niks doen. Nu de geldpers moet aanzetten om al die problemen op de financiële markten te bezweren. Ja. Weet de politici genoeg van deze kwesties af? Wij, wij ja, hebben natuurlijk... Dat uh, ik, wel, uh, maar ik denk dat, dat uh, meneer Jan Kees de goed weet... dat hij zijn verlies op uh, Griekenland moet nemen. Maar hij maar, durft het niet te maar, zeggen. Dan komt hij in Den Haag en dan wordt hij gevierendeeld. Ja. Dus hij zegt maar de helft. Hij weet eigenlijk wat de afloop wat is. En mij, weet... wat, mij, wat mij opvalt, het kabinet heeft al een aantal keren... in Frankfurt of in Parijs... Andere dingen gezegd en op zijn thuis zit. Als Jan Kees de Jager nu zegt dat de Grieken. het geld dat wij geleend hebben. alles gaan terugbetalen met rente. dan denk ik. word alsjeblieft minister van propaganda. in plaats van minister van financiën. Want dat geloof je toch ook zelf niet. als je het staat te vertellen. Als je eerlijk was. dan zou je moeten zeggen. wij hebben al inderdaad als Noord-Europa. Willen ze weten, ze de Grieken te veel geleend tegen te lage rente. En dat geldt ook voor de Spanjaarden, en de Italianen. Ja, nou, er is, vannacht, uh, is er weer een brief van de minister gekomen... gestuurd naar de Tweede Kamer. Ja. Uh, hoe heet het ook weer? Schok... Uh, schok uh, ja, het is dus een de analyse van de, uh, van de verschillende uh, schokken die ons te wachten staan. Maar daar staat inderdaad. wat u nu net zegt uh, niet in. Nee. nee, hij kijkt vanuit. Nee, precies. Ja, en waarom zegt hij dat dus niet? Omdat hij eigenlijk bang is, begrijp ik. Dat iedereen erachter komt dat het... Hij is nu de meest gewaardeerde minister. Ja. En dat wil hij zo houden. Dat wil hij zo houden. En dan kun je beter niet alles zeggen. En ik denk dat als je echt leiderschap toont... dan ga je dus ook niet praten over... kunnen we nu een land eruit zetten waar maar Mark Rutte probeerde. Je hebt nu een probleem, dat moet je nu oplossen. Als je moet nu eerst de brand blussen... en dan kun je gaan nadenken over mogelijkheden. Wat je gaat doen als, het, als je wel een goed stabiliteitspact ja. hebt. Ja, het is heel slecht nieuws. Je ziet het ook bij, bij banken die... Ja, bedrijven hebben wat, wat eigen iets, maar dan moet iemand binnen zo'n bank zeggen: ja, Geloof dat wij hier een foutje hebben gemaakt. Ja. Nou, dat is voor politici natuurlijk moeilijk, uh, ja. lastig om te zeggen. Even een switch maken naar uh, gewone mensen thuis. Die dit dan al zo aanhoren: de ECB en Griekenland, de schuldencrisis enzovoort. In de raken, die, die raken in de war en hopelijk haken ze niet af. Daarom gaan we gauw een inhaalslag doen. Uh, wat gaan gewone mensen thuis daar nu van merken. want Wij berichten steeds over dat de middeninkomens toch in de knel zitten. Eh, kinderopvang eh, wordt duurder, de kinderbijslag eh, gaat omlaag... Eh, de aanrechtssubsidie verdwijnt, wat je daar ook verder eh, emancipatorisch gezien van, eh, van vindt. Dus als één, iemand in het gezin thuis blijft, dan verliest hij een extra toeslag. Is dat waar dat die middeninkomens, eh, de middengroepen, eh, in de knel raken, Bas Jacobs? Nou, mijn waarneming is dat de regering uh, gewoon deniveleert. Uh, de uitkeringsgerechten gaan er het meest op, uh, uh, op achteruit. Dan de gepensioneerden. Uh, uh, dan de, de werkenden. Dus de werkenden gaan relatief het beste. Uh, verliezen het minst. Mensen met zie een bijstand het, gaan er op achteruit. En dan zie je dat binnen de groep van werkenden. door de afschaffing van de overdraagbaarheid. van de algemene heffingskorting. de twee verdieners er minder op achteruit gaan dan de één verdieners. Mm. Dus, maar ik vind het. Om, met alle respect, ik vind het geneuzel gezien de problematiek ah, die we vooral. nu zien in de eurozone. Ja. Want als het daar misgaat, ja. dan gaat het over inkomenseffecten die vele malen groter ja. zijn. Als mensen een baan verliezen, als de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. Als uh, de, uh, uh, de overheid weer enorme bankreddingen zou moeten doen als er uh, dingen misgaan. De... de, de de, de koopkrachtplaatjes... Hmm. die uh, geven uh, maar een zeer beperkt beeld... van wat er daadwerkelijk met de inkomens van mensen gebeurt. Als mensen een baan verliezen... dan gaan ze er 40% in inkomen achteruit. Ja, Als typisch. mensen... Uh, ja. de, en, en ik zeg niet dat het onbelangrijk is... om die inkomensplaatjes te hebben... maar het geeft wel iets aan dat er een, een verkeerde prioritering ja. zit... over de dingen die nu echt belangrijk zijn... Ja. en acuut een beleidsreactie verwerkt. Die... Ja, Arjo klaar? Ja, nou, wat Bas betreft... vind ik typisch wat Bas een econoom doet. Hè. Kijk... Uh, uh, mensen willen altijd denken van, ja, wat, wat, wat, wat, wat ga ik merken? Precies. Uh, ik, mijn zorgpremie gaat omhoog. En, en hoe gaat het allemaal op en af t, uh, tellen? En, en hoe kom ik er volgend jaar beter of slechter uit? Nou, ik zat zelf te rekenen. Nou, mijn zorgpremie gaat misschien omhoog. Ik ga hier niet uh, wakker van liggen wat er met mij gaat gebeuren. Maar ik denk mensen met mindere inkomens, die gaan er wel wakker van liggen. Mensen met kinderen, die gaan hier wel wakker van liggen. Want die uh, hebben hier direct last van. Maar ik ben het helemaal met je Bas eens. Is Als je dat, als je, je daarop dood gaat staren. dan ga je. dat is geneuzel. Want de, de, de problemen die zich aandienen zijn veel groter. Niet dat jij direct daar uh, door geraakt wordt. want misschien val je net, zit je net in een sector, zoals de zorg. Waarin je niet voor je baan hoeft te zorgen. Uh, en wij in het onderwijs waarschijnlijk ook niet. Behalve als je bij een Holland werkt. Wat zeg je? Behalve als je bij een Holland werkt. Ja, bij een Holland. Nee, uh, heb we je je baan wel kwijt. Maar goed, in, in, in, in het onderwijs en in de je, zorg maar, zal je niet direct het is werkloos een, gaan. Maar is een groter verhaal. En dat is wat Bas eigenlijk zegt. Als, je, en als econoom leer je groter te denken. En ook beseffen dat je in een context leeft... waar je ook al veert vervelend en lastig om daarnaar te kijken... waar je wel eens rekening mee wil houden. Uh, dat heeft te maken met uh, dat pensioenfondsen natuurlijk enorme bedragen hebben geïnvesteerd. En als uh, op een manier de, de, de bodem uitvalt uit die, in die, uh, in die, uh, in die uh, uh, aandelenmarkt of uh, in de vermogensmarkten... Ja, dan zal jij daar ook uh, via je pensioenen direct uh, door geschaad worden. Dus je hebt er alle belang bij dat het uh, in dat eurogebied uh, goed gaat. Ja. Nee, ook als, ja. maar, maar goed, dat is natuurlijk het verhaal wat politici niet echt graag willen communiceren. Nee, politici daar, hebben het veel liever over de koopkrachtplaatjes. het vertellen. grote euroverhaal. En wat ze moeten gaan vertellen is, dit euroverhaal gaat geld kosten. Griekenland gaat geld kosten. De situatie met Spanje en Ierland, dat gaat geld kosten. Daar ontkom je aan. De ECB heeft al ontzettend veel geld... Uh, eigenlijk, je uh, zou je bijna zeggen, weggesmeten... Uh, waar we uiteindelijk, wij als belastingbetalers, toch voor gaan opdraaien. Nou, er is wel een politicus die dat wel zegt, hè? En die nu ook zegt van, zie je nou wel, had dat geld nou maar niet gegeven... ik heb gelijk, het gaat ons alleen maar geld kosten. Ja, nee, maar die politicus die maximaliseert de schade voor Henk en Ingrid... We hebben het over uh, Geert Wilders, Die Hilders, politicus die Jacobs? zorgt ervoor dat voor iedere euro die we in uh, schulden hebben uitstaan... in uh, bijvoorbeeld Zuid-Europa, maar ook in banken, er nul euro terugkomen. Ja. Als we die koers gaan volgen. Ja. Het is van het grootste belang dat we ons niet... Wat, ik ben het volkomen met Arja Klamer eens. We moeten ons uh, niet, we moeten ons niet uh, rijk rekenen. We gaan verliezen. Maar de vraag is vervolgens hoe gaan we dat verlies beperken. En ja. het is een illusie. Iedere politicus die zegt dat we hier niks op gaan verliezen... die staat glashard te liegen. Ja, Maar goed, het is toch wel lastig... want dit zijn de politici die natuurlijk ook denken aan hun electoraat... aan hun volgende keer weer verkiezingen mee moeten doen. Ja, uh, ja, en op welke goed, manier gaan, ja. gaan zij dat, die winnen ja. of verliezen? Dus zij communiceren misschien ook wel graag wat hun ja, kiezers we, willen ja, horen. Ja, maar we, Mink, om wij... nou een voorbeeld te geven. We maken nu de discussie gaat de zorgpremie 10 euro, 15 euro of 20 euro omhoog. Die, wij voeren een discussie op de vierkante millimeter... Ons probleem is dat wij met de vergrijzende bevolking zitten. Minder jonge mensen, meer oude mensen. Uh, langere levensverwachting. Meer technische mogelijkheden. En meer mogelijkheden die margen gezien steeds minder opleveren. Uh, je kunt aan een kankerpatiënt nog twee ton uitgeven... leeft hij drie weken langer. Dat soort afweging zit je in. Daar kan je een hele discussie voeren... of je een maagzuurremmer al of niet in het uh, pakket moet hebben. Daar gaat het niet om. Je weet dat er een trend aan de gang is. dat Wat ik beschreef, dat je weet, ingebakken... Stijgende welvaart en gaan de zorgkosten omhoog. Dan moet je met elkaar een discussie voeren van zijn we bereid die kosten met elkaar te dragen? Hebben we dat over onze gezondheid? Maar misschien moet je ook een discussie voeren waar willen wij de pakketpalen slaan voor wat we nog willen betalen met elkaar? En dan kan je zeggen ga je dan een afweging maken op economische gronden over gezondheidszorg? Ja, dat is dan dus zo. Ja, maar en die piketpalen die worden niet geslagen. Nee. Het enige wat we lezen in alle stukken is, is dat... de Boxen, dus je zegt het wordt 30 euro en de ja. andere minister zegt nee, het wordt 10. Daar gaat het niet om, want het zal misschien wel 50 of 100 worden... als je geen goed beleid voert. Ja, Bas Jacobs? Ja. Ik ben het volkomen met deze opmerking over de zorg eens. Dat uh, is nu een koekoeksjongen aan het worden in de begroting. Hm. Dat uh, alle andere uh, uitgaven aan het verdringen is. Want het is de grootste ook uitgavenpost, he? en, Het, is, het wij, is de grootste kostenpost. Ja, en de staatsgroeiende. bedoel, de gezondheidszorg groeit al meer dan tien jaar, twee keer zo hard als de economie. Als we zo doorgroeien, geven we in 2050 iets van 27% van het BBP uit aan uh, gezondheidszorg. Dat is ja. En nou, en dat dus is alles wat we bij elkaar hebben. hebben. Ja, dus meer dan een kwart van alles wat we hier bij elkaar hebben. Gaat op aan zorg. Ja. Op aan zorg. En nou. Ik zeg niet dat het niet, niet, zou, uh, niet zou moeten stijgen. Want er zijn inderdaad veel betere behandelingen, methoden en technieken. Waardoor dat uh, uh, ook gewenst is dat we meer gaan uitgeven aan zorg. Maar er zit een enorm verdelingsvraag onder. Een enorme verdelingsvraag. Want de kosten zijn publiek en de braten zijn privaat. En we moeten dus gaan nadenken over vragen van hoe kunnen we zorgen dat we wat meer... Uh, uh, de prijs ook leggen bij de mensen die er gebruik van maken. Wat betekent dat dan heel concreet? Iemand die goed verdient, die moet gewoon het meeste zelf betalen? Wat bedoelt ik, u daarmee? Ik, ik denk u? dat het bijvoorbeeld heel normaal zou moeten worden dat mensen, als ze een, een, een behandeling krijgen bij de dokter of waar dan ook, dat ze minimaal een deel zelf betalen. Kan je inkomensafhankelijk maken, al naar gelang je, in, uh, je, je politieke voorkeur. Maar het uh, moet normaal voorkeur, worden uh, dat mensen wat gaan betalen, om, alleen maar omdat kostenbewust zijn, uh, dat Dat uh, zorg niet. Uh, iets is wat je ongelimiteerd kan consumeren en de kostprijs door een ander kan laten ophoesten, dat bewustzijn dat moet, uh, moet terugkomen. U, uh, sparen, are you klaar? Maar hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik zelf denk van uh, dat, dat de zorg wel wat vraagt om wat herdenken van hoe we dat opzetten. Kijk, het is ook een systeem dat je uh, uh, dat zijn die health maintenance organisaties de gedachte dat je waarbij je verzorging en, en verzekering met elkaar uh, combineert want dan uh, heb je belang, heb, heeft de uh, organisatie belang bij dat je gezond blijft. Want zolang je gezond blijft, uh, kost je niets. Ja. Dus dat is een heel andere aanpak eigenlijk. Bij ons wordt er, is er een enorme prikkel... in, de, uh, in veel van de ziektebehandeling, uh, cent, uh, uh, centra zoals we die kennen... dat als jij... Uh, uh, een probleem hebt, dan levert hen wat op. Want dan moeten zij uh, ingrijpen. Ja. Moeten zij behandelen. Dat betekent eigenlijk wat u bedoelt... dat we meer uh, moeten uitgeven aan preventie, obesitas... Uh, noem maar op allemaal. Ja, gezondheidszorg zorg, is zorgen voor gezondheid. Ja. En uh, ziektebehandeling is eigenlijk iets... Wat, wat als het allemaal niet meer goed gaat... Ja. Dat staat dus, daar veel te veel nadruk op. Dat vereist dus echt een hele andere aanpak... zoals Koelenwijn net ja. ook zei. We moeten heel anders daarover denken. Ja. Niet alleen maar denken over um, wat gaat die zorgpremie uh, uh, uh, kosten. Het wat Klaar nu noemt? obesitas... Uh, als je kijkt wat daarvan de gevolgen zijn... Uh, dat is op lange termijn mensen... Oh, je ziet nu ook, hè, ga maar eens naar de Efteling toe... en kijk hoeveel uh, dikke, dikke mensen daar rondlopen. Ook kinderen. Mm. En dat is dus, als je kijkt naar Amerika... dat is die trend ons al 20 jaar voor... dat gaat op lange termijn gigantische schade opleveren. Gewrichten, hart, bloeddruk... Uh, Ongezondheid, kortom. Kortom. Korte levensverwachting, slechtere productiviteit. We laten dat probleem lopen... Maar laten we ge het gewoon lopen, maatschappelijk gezien. Ja. Ja, een plakkertje op een uh, eet gezond en McDonald's die appeltjes in, de, in het, uh, het uh, merkmunieu gaat Ja, gaan daar, daar red je het dus niet mee. Nee, nou ja, dat staat bijvoorbeeld in. in uh, in, uh, in, uh, uh, zeg maar van de adviseurs van het kabinet, hè, van het Centraal Planbureau staat eigenlijk ook heel duidelijk wat u zegt aan al die lange termijn problemen uh, wordt niets gedaan en dat is de zorg, daar hebben we het net over het tweede is bijvoorbeeld een pensioenen wordt niks aan gedaan uh, de woningmarkt, daar wordt ook niks aan gedaan dat nee. zijn allemaal zaken waar we als ik u citeer, uh, meneer Jacobs wat u waarschijnlijk bedoelt, waar geen visie over is maar even die pensioenen, er is een paar dagen geleden is er in de Tweede Kamer nog een akkoord uh, uh, tot blijdschap van iedereen, behalve dan uh, uh, de baas van uh, bondgenoten FNV genomen. Moeten we daar blij mee zijn met dat akkoord, ook al kost het nog meer? Dat probleem is dus opgelost voor de toekomst? Oh, nee, dus, helemaal niet, want uh, de, de pensioenen dat wordt een soort WAO debakel want de sociale partners kunnen in deze niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en dreigen ook nu een ongedekte rekening in ons pensioensysteem door te schuiven ja, uh, uit, ja. via, via uh, uh, ondoorzichtige rekenrentes en allemaal dat soort zaken. Dus de Kamer is eigenlijk ...kort gegaan met iets wat niet deugt. Nou, maar de Kamer durft niet in te grijpen, want ze zegt de hele tijd... ...dit is het uh, terrein van de sociale partners. Maar net zo groot als met de WAO het mis is gegaan... ...daar moet uiteindelijk de politiek het maatschappelijk belang veilig stellen... ...omdat de deelbelangen in de polder uh, te veel achter hun eigen achterban aanlopen... ...en die niet hetzelfde zijn als uh, de bevolking van Nederland. Dus... Ja, dus... Dus de politiek moet, een, moet, moet eigenlijk een nieuw pensioensysteem ontwerpen. En uh, eigenlijk dit hele akkoord herzien. Want uh, er zitten een paar goede elementen in, maar ook een paar hele slechte. Uh, uh, uh, en ik vrees dat uh, er een grote rekening uh, uh, in het pensioensysteem zit. Die door wordt geschoven. Ja, met name al, naar toekomstige generaties. En die is al, je zegt het heel stellig. Wat is er jouw ogen, de onbetaalde rekening die we nu aan het inbakken zijn? De, de uh, uh, uh, als je. De, uh, ik zeg niet dat je dat moet, maar als je een risicovrij en inflatievast pensioen wil, dan heb je een nominale dekkingsgraad nodig van ongeveer 150%. Ja, dat is waar en, ja. Ik zeg niet dat je dat moet willen, want een, een, een, een volledig gegarandeerd pensioen is onbetaalbaar. Ja. Maar we hebben, als je dat wil, dan hebben we nu een tekort van 40% van het BBP, 250 miljard. Ja, Oké, okay. nou ja, nou, maar en, de, even... Wat, even wat, het, wat het voorstel is, ja. voor, is dat we wat meer risico gaan nemen. Daar ben ik voor. Ja, maar. maar je hebt wel kristalhelder afspraken nodig. Over wie is het eigenaar, wie is de eigenaar van dat risico. Ja, nou dat wie, is nu wie, niet wie het geval. Wie krijgt er ja. iets bij, uh, uh, bij als het goed gaat en wie krijgt er iets, bij als het gaat, uh, uh, iets af als het slecht ja, gaat. Iets af als het gaat. Al. Die spelregels... Die zijn niet goed gedefinieerd. En daardoor worden trucs uitgehaald waarmee er risico's kunnen worden weggepoetst. Risico's zijn ook waardeoverdrachten. Ja, maar goed, dat is allemaal mooi gezegd. Maar mensen thuis die zitten te wachten op dat pensioen... die snappen in ieder geval één ding. Dat pensioen voor mij is niet zeker meer. En ik draag straks heel veel risico's. Als het slecht met de beurs is, dan krijg ik misschien maar de helft. Zo denken mensen nu. Ja, maar mensen hebben dus in het verleden te weinig premies betaald... voor het pensioen waar ze denken op te rekenen. En ze gaan nog lange leven ook. Dus eigenlijk kun je ze zeggen, ook, we hebben ze bijvoorbeeld op de van. grote voet geleefd. Ja. Dus ze moeten eerder dood. We hebben niet op de grote voet geleefd. Um, ik geef u om het heel inzichtelijk te maken, was het voorbeeld van mijn ja. vader. Die is nu 82, ging op zijn 19e werken. Had toen een lezen dat hij 71 zou worden. Ja. En hij zou tot zijn 65e werken. Heeft hij niet gedaan, hij heeft op zijn 59e gewerkt. Toen volledig pensioen gekregen. En nu heeft hij dus al 17 jaar lang een keurig ABP-pensioen. Ik heb tegen hem gezegd, jij hebt 12 jaar, 13 jaar gestolen. Want dan heb jij het niet voor betaald. De sfeer is nog wel goed thuis, mag ik ook. Uitstekend hoor. Ik rijd elke zondagmorgen met hem naar de kerk toe. En dan eh, mopt hij even. zegt. jij wel extra voor de collectie, want die heeft wel een goed pensioen. Ja, maar luister nee, maar even, even, het, het is mensen niet verteld. Mensen hebben gedacht, ik spaar voor later. Ja, maar er zijn onzekerheden in het leven. Dat ja. de rente nu op 2% staat op staatsobligaties. Waar we in het verleden met 8-9% konden rekenen. Dat één jaar extra levensverwachting op een... Totale verwachting van pensioenjaren van 10 tot 15 jaar is een enorme claim op de pensioenbuffers. Hebben jonge mensen straks nog wel een pensioen? Dat is maar natuurlijk wat mensen erop moeten letten. Dat ze binnen de pensioenfondsen waarin ze nu zitten. dat ze niet op een handige manier onraag en uitkrijgen. Dat er te vroeg wordt geïndexeerd, te snel wordt geïndexeerd en te veel wordt geïndexeerd. Jongeren die hebben een enorm risico dat. De partijen die nu in feite in de macht zijn mm. in, de, in de pensioenwereld, de ouderen, lees de vakbonden, want de vakbonden komen mm. alleen maar op voor de ouderen, uh, dat die niet een enorme rekening moeten horen krijgen. Ik vind het riant hoor, wat in Nederland geregeld is. Ik heb ook een Amerikaans pensioen. En dat is gewoon uitgedrukt in uh, aandelen en obligaties. En, dus ik krijg, en maandelijks krijg ik een rapport van hoe het voorstaat. Het ja, dus gaat ik, alleen uh, omlaag waarschijnlijk. En dan, nu, nu krijg ik veel minder uitbetaald, omdat. Uh, tenminste, als ik zou uh, gaan claimen. Omdat de waarde van mijn portfolio uh, weer uh, flink gekelderd is. Dat fluctueert dus voortdurend. Ja. ja, goed, dat, dat weet ik als ik Allee. daar uh, als uh, hoogleraar uh, daar uh, pensioen uh, heb. Ja. Dus ik, ik ben zeer afhankelijk van. Uh, uh, van, de, van de situatie in de Aandermarkt. Hier ja, in Nederland proberen we ons daar uh, van te vrijwaren. Ja, maar mensen die, die, die, die snappen dan toch niet... ik weet niet meer precies, want dat heb ik niet opgezocht... maar ik begrijp dat er toch zo bedragen zijn van bijna duizend miljard... die in de pensioensector uh, uh, bij elkaar zitten. De ja, verzekeringen ja, en de, de pensioenen, duizend ja. miljard. De ja, laat, laat, laatste schatting van de DNB had ik gezien, was iets van 840. En ja, dat is ik denk snap... ik inmiddels een stuk lager Het zal lager zijn, dat, maar goed. Uh, uh, nou oké, okay, maar dat dat het is uh, altijd uh, nog meer dan waar we hier qua begroting nee, over maar, spreken. Maar, dit, maar dit is is, dit is dus, uh, een, mensen kijken alleen maar naar de bezittingen. We dat doet we nu, nu je je zelf is. ook, daar maar we kijken ook. naar de verplichtingen. Ja, ook wij uit. hebben een pensioensysteem dat het meest riante ter wereld is, volgens de laatste studie van de OECD, pensions at a glance, na saoedi arabië na Griekenland en na IJsland. Oh ja, hm. na Griekenland. ja. ja. Dus, dus uh, als je kijkt naar de hoogte van de pensioenuitkeringen, hebben wij dus op die drie landen na het meest riante pensioensysteem van de wereld. Dus we hebben niet alleen veel. Gespaard. Dus dat is die 840 miljard ongeveer. Maar we hebben nog veel meer verplichtingen. Mm. Dus mensen moeten niet in slaap worden gesust als ze zegt: ja, we hebben toch zoveel gespaard. Nee, er is jullie meer beloofd dan waarvoor gespaard is. En daarom hebben we een probleem. Ja. Ja. Nou, een volgend puntje ja. even nog. Want we hebben nog maar uh, vijf minuten. Dat ja. gaat uh, hard. Nou, we moeten denk ik na twaalf uur doorgaan. We gaan even nee, de netmanager bellen. Um, de woningmarkt, daar gebeurt ook niks mee, schrijft het nee, Centraal nee. Planbureau. De hypotheekrente hypotheekrenteraftek, nou als je het woord al noemt... dan word je weggestuurd van het Binnenhof. Kan dat nog wel? Nee. De, de, als we het over, over de woningmarkt, de financiële markt... Er is nog een heel ander probleem aan de gang. Namelijk het feit dat heel veel mensen een beleggershypotheek hebben... Uh, waarvan je nu al aan ziet komen dat ze het nu nooit gaan aflossen. Nee, dus, dus ook de daar tikt weer een tijdbom die over 10, 15, 20 jaar gaat ontploffen. Maar, um, maar goed, ja. de politiek neemt geen beslissingen in deze hypotheekrenteaftrek. Nee, en dat zou dus wel moeten. Met, en, de, nou ja, ze nemen wel een beslissing, namelijk dat ja, ze er niks aan en doen. Dat is ook een beslissing. Ja. Die kost ook heel veel geld namelijk. Wat was net al voorgerekend, kan ik niet beter dan hij. Um, ondertussen weten heel veel mensen, net als met Griekenland... die weten dat hypotheekrenteaftrek er in de komende jaren aangaat. Wat je dus doet is door de zekerheid te wekken en gebeurt niks. Hè. Wat, wat Jan-Peter Balken in de zei... het hypotheekrend is mij af... mij is dat veilig. Ja. Opnieuw de minister van Propaganda die tot je spreekt. Je weet <laughs> dat er iets gaat gebeuren. Nou goed, de huidige premier zegt ook... we doen er niks aan. Nou, en wordt, wordt daarin die, gesteund wordt staatssecretaris ook door zijn gedoogpartner. Staat, Doe er ja. iets aan. Je weet dat het een onrechtvaardig systeem is... dat vooral rijke passen als hoogleraar uh, ja. bevoordeelt. Jullie dus. Ja. Ons dus, ja. ja. En dat geef ik eerlijk toe. Uh, bevoordeelt ons... Ga het op termijn ga het geleidelijk afschaffen. Haal die perverse prikkels eruit van spaarhypotheken, beleggershypotheken. Leg mensen de verplichting op dat ze netjes hun hypotheken aflossen. Daarmee verklein je de financiële risico's voor de hele bevolking. En wat je nu doet, is door niet te zeggen dat je het eigenlijk wel over nadenkt. En gaan mensen lang bedenken dat er wat gaat gebeuren. Ja, even omwille van de tijd, daar bent u het alle drie over eens. Kom maar mee. Oké, okay, ja. nou dan is dit punt afgehamerd. Ja. Uh, moet Griekenland uit de euro tot slot even. De waanzinnige gedachten. Krankzinnig. Krankzinnig doen. Klaar. Dat een het standpunt. Nee, ik <laughs> zou zeggen: van de. Dat... Dat de Grieken als ze zich de eer aan willen houden uh, aan zichzelf... Dat, dat ze er zelf... Maar stoferen. is het verstandig dat Griekenland? ik zie hier in de Financial Times vandaag... een vreselijke tekening met de gevolgen daarvan... Uh, is het verstandig dat, het, uh, dat ze uit de euro gaan, ja of nee? Kijk, de euro is, uh, hou het het is, vast, onhoudbaar. We hebben nog geen toestemming om naar 12 door te gaan, ja. dus? de euro is onhoudbaar. Kijk eens dus maar uh, hoe je het went of keert. Uh, de prijs om het vast te houden is enorm hoog. De prijs om eruit te stappen is enorm hoog. Op dit moment, ik bedoel dus? dat, uh, ja, dat zijn al hele moeilijke beslissingen... ...van wanneer, stapje, wanneer uh, besluit je op te houden met, uh, met dit rampenscenario. Dus maar, maar wat zou uw advies zijn? Mijn advies zijn is, is dus zo snel mogelijk zoeken naar oplossingen... ...om langzaam maar zeker die, die euro te ontbinden... ...en die vaste afspraken zoals we die te hebben, Ontbinden? Zit muur van. Maar hoe bedoelt u ontbinden? Nou, de mogelijkheid geven dat landen eruit stappen. Oh ja, maar, maar niet uitsturen. En dat we herkennen dat de economieën zo sterk divergeren... Uh, dat er zo uh, verschillende uh, uh, qua uh, handel, qua uh, kapitaalbeheer... Uh, uh, dat dit geen houdbare situatie is. En dat zien we altijd in, in systemen... waarbij met, waar, waar je vast uh, wisselkoersen aan elkaar uh, koppelt... dat op een gegeven moment dat dan houdbaar is. Nou, vroeg of later moet je dat, dat, dat beslissen. En ik denk dat we mm. beter daar nu beslissingen nemen. Dat kan beginnen met Griekenland op een goed georganiseerde manier... Ja. met afstempelen van schulden en alles ja. van, de, uh, van die... Maar uh, zover is het, uh, is het nog niet. Hebben we over vijf jaar nog een euro, alle drie? Ik ja. hoop van harte van wel. Van harte ik denk ook. van niets. U denkt van niets. Ja. Oh, ik ja. ik, van ik niet. hoop ook van harte. Want als we uh, hmm. geen euro meer hebben voor vijf, over vijf jaar... dan gaan we een grote depressie ja. in de euro's ja. Ja. Okay. Ja. Dat is ja. jammer. De ja. nota dinsdag is nog wel ja. in de euro's. Ja. Ja. ja, dat nog ja. wel in euro's. Maar het woord depressie komt toch hard aan. Goed, wat gaat hij allemaal met Prinsjesdag doen? Kijken naar de koets, naar het paneel... of er nog op zit of rekenen. Rekenen, narekenen en stukken schrijven. Stukken Moet schrijven. College geven. Kort college college Oké, okay. we zitten er uh, doorheen. We hebben geen extra tijd. Bas Jacobs, Arjo Klamer en Jaap en dank. Maar wij gaan wel naar Prinsjesdag natuurlijk, dinsdag. Voor meer informatie over ons programma... kijk even op onze website, troskamerbreed.nl Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Axe en Lisbeth Witteman. De techniek deed Menno Zwemstra vandaag. Straks kunt u luisteren naar de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos en om kwart over één is hier Tros in bedrijf. Wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen TROS.